Uur. Dit is door Almeegens met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 4 miljoen euro uit... om de wachttijden bij de kinderbescherming aan te pakken. Met dat geld worden 130 extra mensen aangenomen. De wachttijden zijn inmiddels opgelopen tot 22 dagen... terwijl is afgesproken dat dit maximaal 10 dagen mag zijn. Het probleem speelt al langer bij de kinderbescherming. Staatssecretaris Van Rijn laat ook onderzoeken... hoe het komt dat de wachttijden per regio zo verschillen. En ook komt er een onderzoek naar de hulp voor jongeren boven de 18 jaar. Wielrenner Robert Gesink start niet in de Tour de France. Hij heeft nog te veel last van de gevolgen van zijn val in de ronde van Zwitserland. Hij liep daar een hersenschudding op. En volgens de medische staf van zijn team Lotto Jumbo is hij niet op tijd hersteld. Robert Gesink zou normaal gesproken de kopman zijn voor zijn team. Die rol wordt nu overgenomen door George Bennett. De organisatie van het grootste popfestival ter wereld in het Britse Glastonbury heeft iedereen opgeroepen niet meer te komen. Door het slechte weer is het een chaos op de weg naar het festivalterrein. Het verkeer staat muurvast. Sommige mensen staan al elf uur in de file die er de hele nacht al stond. Ook Nederlandse festivals nemen maatregelen vanwege de vele regen. Alle bagage van bezoekers van Down the Rabbit Hole bij Nijmegen... moet bijvoorbeeld draagbaar zijn. Het festivalterrein is zo drassig dat bezoekers er niet op mogen... met karretjes en kliko's. Bij de politie werken te weinig agenten van Marokkaanse of Turkse afkomst. Dat zegt de Nederlandse politiebond. Volgens de bond dreigt het diversiteitsbeleid van de politie... een grote mislukking te worden... Tegen Nieuwsuur zegt de voorzitter van de bond... dat er nauwelijks jongeren van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn... die bij de politie willen werken. Ze zien de politie volgens de bond als hun natuurlijke vijand. Het weer vanuit het zuiden wat bewolking. Plaatselijk kan een bui vallen en het is 23 tot 26 graden. Komende nacht en morgenochtend zwaardere buien... met kans op onweer en hagel, vooral in het westen. Morgen ook zon bij 25 tot 31 graden. Maar in de middag en avond ontstaan opnieuw flinke buien met veel wind.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 I'm <laughs> it the ground Van uh, Crosby, Stills, Nash en jonge titelzong van het album Deja Vu. Welkom terug overigens. En we gaan vrolijk verder met uh, een nieuwe binnenkomer uit de uh, vinyl top 50. En dat is een album uit 1995. Uh, van de Engelse alternative rockband uh, Radiohead. Ze hebben er uh, ook de hoogste nieuwe binnenkomer is trouwens van Radiohead. Dat is hun nieuwe album. Maar er is ook een, uh, een oude die is... Uh, uh, er is een oude die is opnieuw uh, uitgebracht. En is dus uh, in die lijst binnengekomen. Uh, en het nummer wat we ervan gaan uh, beluisteren... van dat nieuwe album The Band, zo heet het. Uh, het nummer wat we ervan draaien, dat heet Black Star. Hier is Radiohead. In de Vinyl 50. Het album komt uit 1995. Is geproduceerd door John Melky In de Abbey Road Studios in Londen. En het komt dus. Het is uitgebracht op hetzelfde level. Als er ook de Beatles zaten. Namelijk Parlophone. Um, en het is op 3 juni uitgekomen. Dus dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Ook dit een album van Radiohead. Dus opnieuw uit op Vinyl vet. Mijn het Blueberry Hill, Fats Domino was dat. En uh, was weer even lekker om we dat weer eens even terug te horen. We gaan naar uh, Deja déjà vu van Crosby Stills Nash and Young. En we gaan een liedje draaien van uh, Graham Nash. En dat is prachtig, want dat heet Our house'. 'You place the flowers in the vase that you bought today. fire for hours. Ook vooral. Um, Our House. Liedje van, uh, van Graham Nash. Van het album Deja Vu van Crosby. Stills, Nash en Young. We gaan uh, naar het nummer 22 geluid uit... Oh, ik vergeet ineens al de mooie nummertjes die ik allemaal heb. Nou ja, niks aan te doen. Uh, nummer 22 geluid uit de Vinyl 50. Een uh, Amerikaanse rockband die heet Spain. En <coughs> het is alweer hun, uh, hun achtste uh, studio album. En het um, is uitgekomen op 3 juni aan uh, uh, jongstleden en het liedje wat we ervan gaan draaien van Spain dus heet One Last Look. heet de band. En het is hun achtste studioalbum En het album, dat heet Carolina, of Carolina, net hoe je het noemen wil. En het nummer wat wij ervan draaiden, dat, dat heette dus One Last Look. We gaan door met Vets Ja, natuurlijk, Fats, die moet er ook even bij. Die loopt, oftewel, I'm Walking. I'm walking, I'm talking, but you and me, I'm walking. Me Where is she gone? Morning comes the sunrise And I'm driven to my bed I see that it is empty ...coloured beast. I grow weary of the torment, can there be no peace? And I find myself just wishing... ...that my life would simply cease. Stefan Stils... ...schong het alleen. 4 and twenty heet en het. En um, <coughs> Ja, ik heb nogal wat nieuwe binnenkomertjes... ook in die Vinyl 50. Dat is best wel interessant hoor. Een best wel leuk lijstje deze week. Uh, het is wel eens minder. Maar vandaag is het uh, best wel interessant. Uh, even kijken, dan moet ik... Uh, ja, gaat goed. De volgende band, uh, of de volgende meneer... waar wij iets van gaan draaien... dat is uh, Jake, Jake Buck. Zo heet hij. Ja, Jake Buck. En uh, van zijn... Uh, album... Uh, On My Own, heet het, heet het liedje. En het is binnengekomen op 21. Gaan wij uh, spelen. Oh ja, we gaan spelen. Ja, we gaan het spelen. Uh, uh, even kijken hoor. Hoe het nou ook weer hoort. Oh, nou ben ik het helemaal kwijt. Ben ik het hele nummer kwijt. Want jongen, jongen, jongen, jongen. Het gaat het allemaal weer makkelijk. Oh ja, Put Out. Uh, put Out The Fire. Ja, zo gaat het heten. Jake Buck. Running, but you never put out the fire. Put out the fire. It'll catch you real soon and take you to your tomb. It's cold. Want I never put out the fire, put out the fire Ja, als je gezegd dat het een oude Dylan was, zou ik het ook geloven. Maar dat is het niet. Het is Jake Buck... En uh, het album dat komt binnen op 21. Dat is een uh, heel leuk uh, plaatje gewoon. En dat heet Put Out The Fire. We gaan naar het uh, meest pompeuze nummer van het album uh, Déjà Vu. Uh, de rest is allemaal uh, ja, zeg maar vrij ingetogen. Maar dit is wel erg, heel erg pompeus. Met heel veel keyboards en heel veel orgels. En weet ik het allemaal niet wat er allemaal, uh, allemaal bij zit. Het werd geschreven door uh, Neil Young. Het duurt vijf minuten vijf. En het is prachtig om te horen. Ik vind het een schitterend nummer. Uh, maar ik zeg het, het is, het is een beetje... Ja, voor de sfeer van het hele album vind ik het wat aan de pompeuze kant. Maar goed, dat, uh, mijn mening is niet belangrijk in dit geval. We gaan er naar luisteren. Country Girl. Hier is Neil Young samen met zijn makkers van Crosby, Stills en Nash. Huh? that you Zou dit nou een e-post mogen noemen? Ja, dat vind ik wel hoor. Het is een prachtig stuk. Het bestaat uit diverse delen. Het laatste deel is Country Girl. En zo heette ook de hele suite, zal ik maar zeggen. Want zo kun je het eigenlijk wel noemen. Een prachtig nummer van Neil Young. Met medewerking natuurlijk van de andere heren... Crosby, Stills en Nash... En uh, wat ik, namen die ik nog niet vermeld heb, die ik wel moet vermelden... zijn die natuurlijk van Dallas Taylor, de drummer en percussionist... en Greg Reeves, die de bas speelde. En nog een aantal andere muzikanten die uh, de aanvullende instrumenten deden. Goed, dit was hem. We gaan Fats Domino. Nog eentje. You me cry. Duidelijk, toch? When you say goodbye, You feel like rain Ain't that a shame You're the one to blame You broke my heart When you said we'll part in Heerlijk zo'n plaats met uh, al die uh, lekkere hits van... Uh, Vet Domino. we hebben de leukste eruit gepikt. Dit was een beetje de laatste zo'n beetje. De, de rest is ook al leuk. Maar er zitten niet meer van die hele bekende. Alleen nog, uh, nou misschien dat ik daar nog aan toe kom. Dat weet ik niet, want ik heb nog een heleboel... Uh, ook nieuwe binnenkomers. En ik moet wel aan de hoogste nieuwe binnenkomers... in toe te komen vandaag. Dus vandaar. We gaan naar de Rival Sons. Dat is een, uh, band dat, een uh, album dat heet Hollow Bones... Het is uh, op 10 juni, uh, jongstleden, is, uh, is het uitgekomen. En we gaan er een liedje van draaien, dat uh, hoop ik niet dat ze dat gelijk doen, want dan zit ik in de problemen. <laughs> want het uh, liedje wat we ervan draaien, dat heet Fade Out. Die zijn de Rival Sons. En dan kom je er altijd wel eens achter van hé, hey, dat, dat, dat zou dat kunnen zijn. Of dat zou daarnaast gelegen kunnen hebben. Oh goed. Uh, Rival Sons heet de band. Het uh, album heet Holy Bones. En het nummer wat we er van draaiden, dat, dat heette dus Fade Away. Fade Out, zou ik moet zeggen. So Much Sky is ook een nieuwe binnenkamer. Een nummer uh, van de. Van The Temper Trap. Ja, zo moet ik het zeggen. The Temper Trap. Dat is een, uh, ook een band die nieuw is binnengekomen in de vinyl 50. We gooien hem er gelijk achteraan. En dat waren de Temper Tracks. En dat nummer, dat heette. Uh, ja, dat weet ik dus niet. Dat kan ik niet meer zien. <laughs> nee, dat kan ik niet meer zien. Dus, uh, internet ligt eruit. Dus, uh, dat kan ik niet meer zien. maar dat nummer 1. De Tamper Trap, zo heette de band. Het album heet Thick As Thieves. Het is binnengekomen op nummer 6... in de, in de vinyl uh, top 50. En... Uh, het nummer... Dat, uh, nou, dat weet ik even niet meer. Dat kan ik zo niet, uh, kan ik zo niet bekijken. Want, uh, zoals ik al zei... internet ligt eruit. Of ben ik gek. Even kijken hoor. Nou, ik zie het niet meer staan. Ik zie het niet meer staan. Dus het is jammer. Uh, dat is wel vervelend. Want dat betekent dat ik de, de hoogste... die we in binnenkomen niet kan draaien. Want die staat er gewoon... Nou ja, ik zal het nog wel even op een andere manier proberen. We gaan in ieder geval eventjes naar het laatste nummer van Deja Vu. Van Crosby, Stills en Nash, Young. En dat nummer dat heet Everybody, I love you. I Love you. Ja, nou, dat is mooi om te weten. Oh, uh, ja, het is niet anders. Uh, de, ik, kan, ik kan helaas nummer 1 en 2... uit die, uh, de vinyl 50 niet laten horen, dames en heren. Want ik zit hier met een uh, internetstoring. En... Uh, maar goed, ik kan u wel even vertellen... dat we nog een aantal platen niet hebben kunnen draaien. Dat was omdat daar geen geluidsmomenten waren. Onder andere een nieuw album van Chad Baker... dat in de lijst stond. En een album van Howling Wolf. En daar stond wel beeld bij. Alleen het probleem was... daar was hij alleen maar aan het lullen. Over... Wat nou eigenlijk de blues was. Dus dat, uh, dat uh, is helaas uh, niet mogelijk. Uh, nummer, nummer twee uh, op, de, op de hoogst binnengekomen nieuwe uh, plaat in die vinyl 50... was het nieuwe album van de Red Hot Chili Peppers... Dat uh, ja, de Fans, sorry hoor, maar kan er niks aan doen. Uh, de, hij doet het niet. En uh, dat is het nadeel dat je verniet. En het draait. Ja, dan gebeurt dat wel eens. Red Hot Chili Peppers, het album dat, uh, het album dat heet Getaway. En uh, daar had ik u een mooi nummer van laten horen, willen laten horen. Maar dat gaat dus helaas niet. En uh, dat was dus uh, de, op één na hoogste binnenkomer en. De allerhoogste nieuwe binnenkomer... dat was een album van Radiohead. En Radiohead heeft een nieuwe uitgebracht. Uh, het album heet... Uh, a Moonshaped... Uh, hey, Wat? Oh, yeah. A Moonshaped Pool, zo moet ik het noemen. Uh, zo heet het. Het is op één binnengekomen. En uh, ja, ook dat gaat helaas niet lukken. Uh, misschien dat het... Hé, hey, wacht even. Even kijken hoor. Even kijken. Even stiekem kijken of even gluren. Kijken of het... Nee. Nee, helaas. Het, uh, het, het doet het niet. Dus ik, u houdt die uh, tracks van mij te goed. Dus ga ik afsluiten, want het is uh, bijna vijf voor twee. En uh, blijven zoeken, dat heeft geen zin. Dus ik ga lekker afsluiten. En, um, uh, Sorry voor het ongemak. Moet ik maar zeggen. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan het niet draaien. Dat doet het niet. Dus... Nou, dan gaan we de slotje onder maar ingooien. En uh, de boel inpakken. En naar huis. Morgen ben ik er weer om 12 uur met Dolly samen met Zandvoort luncht. Bedankt in ieder geval tot zover voor het luisteren en tot morgen. Ja.